Een oh, ja uur met jou is vijf kwartier. We staan jij bent de trein, ik het station. Jij bent de, de regen, ik de de jij bent de regen, ik de ton. Jij bent de kerst, stem. ik de bonbon. De jij bent de stem. rups, ik de kalkoen. Ik staats ben het zakje, stem. jij de thee. Staats ik staats ben de stem. kans, jij de soefling.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 Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind nou je nou echt makkelijk. Wij de piek zijn het naal nou En de tang. Betaal maar de romantiek, er bestaat voor. Die en een fries. Ik kost weer mijn handen vol. Jij Naar. bent de schrikdraad ik de waarop ik fiets. Ik ben de kip. Jij bent nou de koffie. Ik ben de paus Jij bent he. de fil. Wij zijn een doedelzak In Tirol Begrijp, dat soort dingen, Jij bent Bertien ja, Stenberg doel, Ik ben een viool Ik ben de steen Jij bent de nier Jij bent Amstel Ik ja. ben bier ik ben een de zitten maken, Jij bent pieter Ik het klavier Er leek dat me Het leek me op stijl Het leek me op stijl Het ritme, ritme. van ZFM ZFM sleep twit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 He knocked your crown